Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste vaccin vrachtwagens zijn onderweg. De trucks vol met coronavaccins zijn gisteravond vertrokken en zijn nu op weg naar alle EU-landen. Ze rijden vanuit het Belgische gehucht Puurs... Normaal is daar niks te beleven, maar nu is het misschien wel de belangrijkste plek van Europa. Het coronavaccin van fabrikant Pfizer wordt er gemaakt, zegt correspondent Sander van Hoorn. Het is een heel klein dorpje waar een uh, grote brouwerij staat van een redelijk bekend uh, zwaar Belgisch bier. Dus dat, dat, ja, dat vergroot natuurlijk ook wel een beetje de mythische proporties van dat, uh, van dat dorpje. En daar vandaan gaan inderdaad die cool over het hele continent rijden. Doen ze dus sinds gisteravond. Sommige landen beginnen volgende week al met vaccineren in Nederland wordt de eerste prik waarschijnlijk op 8 januari gezet. Mensen met psychische klachten hebben veel meer last van deze tweede coronagolf dan van de eerste. Dat zegt de club die opkomt voor mensen met psychische klachten. In de eerste golf viel het mee, maar doordat het nu allemaal zo lang duurt... heeft drie op de vier van die mensen last van klachten als angst en somberheid en ze missen sociale contacten. Joe Biden heeft live op tv een coronaprik in zijn arm laten zetten. Dat deed hij om te laten zien dat het Pfizer-vaccin veilig is. Maak je geen zorgen, zegt hij. Zijn vrouw Jill is ook ingeënt. De nieuwe vicepresident Kamala Harris en haar man zijn binnenkort aan de beurt. En het is druk in de winkels die nog open zijn. Veel mensen doen kerstinkopen. Bij een bakkerij in Rotterdam bijvoorbeeld worden veel klanten verwacht. Ja, honderden. Je <laughs> moet allemaal uh, wat lekkers meenemen natuurlijk. Hè. Dus... Ja, lekker kerstkrans en lekkere chocolaatjes gekocht. En gewoon lekker een bendeltaartje. Die gaan we zo lekker opeten bij de koffie. We maken er gewoon een leuk feestje van. Ook bij de slager gaan de zaken goed. Al een tijdje zelfs. Eigenlijk sinds dat de horeca dicht is, dat mensen niet meer uit eten kunnen, is het hier vele malen drukker dan gewoonlijk. Bij veel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 We gaan een beetje met, met, met klassieken gaan beginnen, mensen. Goedemorgen, Goedemorgen uh, daar zijn we weer. Ja, ja, ja, we breken de tent wel weer uh, zowel vakkundig af. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Er ligt een, uh, een of andere lichtslang, geloof ik, op de tafel. Uh, kunnen jullie daar nog een beetje uit de voeten mee? Here? Ja, maar het is geen... Uh, ik vind het wel verhogend verhogend. Echt, absoluut. dat nog eerst een ja. tijdje tuinslang, maar dat deed ik niet. Nee. <laughs> nee. Dat kan nog wel show, dames en heren. Uh, het is uh, bijna tien over tien. En uh, hier aan tafel zitten het stui, paardenkoper en loogman. En achter de knoppen Jaap Koper. Ja. En uh, ja, u kent hem wel. U ziet hem nog wel eens fietsen. <laughs> maar niet vandaag. Nee, nee. Ja, <laughs> ja, was er, uh, ja, wat wou je zeggen, Frank? Nee. Waarom niet vandaag? Nou, uh, ik, uh, ik begin maar denk, niet ik loopen, een, beetje, nee. een beetje grijs weer. Ik denk, ik kom het wel even te voeten. Die voetreis uh, bevalt me goed uit uh, Zout zo, van Noorden. Ja. Dus. Goed nieuws gaat te voeten, vertrek per paard. Hoe was het ook? Nee, goed? vertrouwen uh, oh, komt uh, oh. zoiets, uh, was het toch? Ja. Uh, maar goed, ik, ik weet het niet. Oh. Ja. Ik kwam dus net uit uh, Amsterdam. Ik heb autonieuws, Frank. Oh, Zo, je dat goed. Gaat... U al? Oh. Goed. Ja, is een beetje... maar wacht even. Nee, mee... nee, maar ik kan er niet diep ja. beginnen. Nee, maar ik, rij, ik kom net uit Amsterdam uh, aanrijden. En ik zie dat de garage, de Land Rover garage... Landgrove. Tegenover... Uh, uh, ja, die is weg. Die is weg. Ja. Aan de rechterkant. Ja. En toen reed ik even door. In de de, de zat... voormalige Kimman. Uh, ja. Kimman, ja. ja. ja. Kimman. ja. Ah, Kimman. Ah, daar. Dat was ja. Land Rover ja. en... Uh, de, Jaguar. Jaguar. Martin. Uh, ja, dat. De dure jongens. De dure jongens. Die is weg. Die is plat. Okay. Uh, is die al plat? Die is helemaal plat. is dus een, een zandvlakte. Ja, en toen reed ik door langs Flinterman in Bentveld. Ja. Een automobiel dealer. Ja. En er staat geen enkele auto. Dus misschien heeft hij ze verstopt voor het zand. Voor het ja, maar, hij staat achter volgens nou, mij. Of hij, is, hij heeft ze van de weg gehaald of zo. Ik dacht, hij zal toch niet gesloten zijn? Nou, dat, ik moet dat zou groot, kunnen. Ik, niet. Ja, want ik, ik, Saapjes, hè? ik ben niet zo'n saapman, maar hij had een hele mooie rode... Dat is Misschien ook de kleur die me aanspreekt. Saap cabrio staat, het oude type met die Ja, ja, Spaanse ja, ja. Kraag een, beetje, achterop, een beetje die hoekige. Ja, die Spaanse kraag achterop. En dat vond ik wel zo'n leuk autotje. Pansekra oh ja, dat was zo'n zwarte kunststof. Ja, nee, ik maar. Ja. Ik weet genoeg. Maar dan twee. twee. Don't ja, nee, you further. Ja, ha Nou, we zijn eruit. Goed Is dat we maar auto's ja. is weer leuk. Ja. Maar ik kwam dus net uit... Ik was even uh, in Amsterdam een nachtje... omdat mijn, uh, mijn dochter had een kleine feestje at home... klein feestje met drie man, schoonlijk is... Um, op anderhalf meter toch? Op anderhalf meter. Nee, die gingen dansen, uh, uh, want die wilden, ja, wel eens, die gaan we wel eens borrelen in de schuur bij ons. Ja. <laughs> ja, dat, ja, maar wat moet je nou als ja. jongeren, weet je wel? Ja. Ja, dus die wilden nu kaars ja, die, dansen die, die op die muziek. De schuur van jou is tot half vijf s morgens open, ja, toch? Ja, zeker. Ja, ja. ja half vijf? Nee, maar dat is natuurlijk, ja, wat moet je anders, ja, weet je nee, wel. Eens. Dus ze wilden nu een feestje geven bij ons thuis. Dus de meubels moesten aan de kant, konden ze dansen. Met z'n vieren gaan ze een beetje dansen. Ja. ja. Mijn mama moest even weg. Dus we hebben vannacht in een hotel in Amsterdam geslaagd. En je meent het. Ja, echt heel sneu. Maar dan, ga je weer, dan gaat je kop er weer af. Want ik had natuurlijk even een deal gevonden. Dan kun je op je kamer. Moet je het ophalen, ergens te eten. Moet je op je kamer opeten. Ja. En dan, ja, zo'n hotelkamer. En dan krijg je dan voor zeven tientjes, weet je wel. Nou, een beetje af. Nou, Weet je, prima. Ja. Maar dan komt er nog even dit bij dan komt er even dat bij. Ja. En dan parkeer je je auto in de garage voor 35 euro. Corona-toeslag? Ja, echt niet. Per uur? Ja. Per uur? Nee, ja, nee, ja, maar, nee ja, maar... Per, per uur 7 euro in Amsterdam. Dat zou me niks verwaren. Ja. Nee, nee, hier 50 cent is ons dat geloof ik ook wel, maar... Wat staat hier te gillen? Ik ben het niet. Iemand nou, heeft zijn uh, koptelefoon een beetje te hard uh, staan. Ik ben het niet, of ja. niet. Oh, nou, ik weet het ook niet. Nou, dan ben ik het ook niet. Ben jij het, Oh, dat is goed. Ik weet het niet. Daar moet je oh, een beetje je aan niet. zitten fritten. Nou, nou, nu ja. is het weg. Oké okay. Ga door. Waar, je was er ergens gebleven bij de tarieven van, ja. van, van de ja, parkeergarage. Parkeren. Ja. Dus Voordat je weet ben je gewoon uh, ben je 150 euro kwijt van nacht slapen en de auto parkeren. Ja. Dan weet je nog helemaal niks, hè? Nee. Nee. Alleen omdat je dochter een feestje geeft. Ja. Ja, ja, ja, maar ja. Ik ja. hoop dat het, goed, ik hoop je dat kan het ook een onwaarschijnlijk onwaarschijnlijke kater heeft. Ja. <laughs> oh god, arm kind. Ah, Hoe oud is ze? 19. Ach god, ah, dat ging je toch je er op Een feestje met mijn vriend Lekker dacht ja, in de kamer op je blok. Met het op Helemaal gezellig. Alles aan de kant. Uh, Even kijken, Maar het is nee. leuk dat jullie dat doen. Laat ik dat voorop stellen. Vind jij het leuk, hoor? Nou, nou vind leuk. leuk. Vind jij het leuk? Ja, ja. ja dat vind ik het ook leuk. Oké, okay, ja, ja, ik dan vind het ook wel wat. Ja. Als jij het leuk vindt, vind ik het ook <laughs> leuk. Hé jongens, het einde van het jaar is in zicht. Hm, ik zie het. Nu jij weet Doe je dat je even open. Het oude jaar staat ja, is voor is is de deur. De deur. <laughs> dat denk je Waarin, toch veel, hè? In Velsen waren alvast, begreep ik, wat ongeregeldheden gisteren in de namiddag. Ja. Uh, hoezo? Ik weet van niks. Zuid? Velsen-Noord. Velsen. -Noord. Velsen. Oh. Ja. ja. ja maar... Daar hadden ze dus, uh, dat lieten ze zien uh, qua wat journaal. Wat was het voor een beeld. Daar was iedereen opgeroepen, vijf uur met uh, zwaar vuurwerk en andere uh, spijkersglas, weet ik veel. Ja, ja, komen naar. Dat... Dat... Wacht maar, is, even, wacht maar af. Ja, dit is het begin, want het gaat ja. all hell breaks loose, helaas. Ja, ik hoop ja, het niet, ja. maar ik heb daar een raar voorgevoel van. Op ik heb het ook een raar december. voorgevoel Maar ja, het, we, we ja. gaan het allemaal meemaken, zien en beleven, jongens. Laten we maar eerst eens een, een stukje muziek... want uh, ik denk dat de luisteraar ook wel prettig vindt... dat er af en toe een stukje muziek in de show zit. Wat gaan we draaien, Ger? Dat weet ik niet. Het doet maar wat, hè? Ik doe maar wat. Als het goed is, moet hij doen. Ja. ja. ja. Maar lekker. Beetje blues, beetje bloes. Het was een Wat Een mooie bloes. Dat is bijna ook een mooie glansje vakanties. fototje <laughs> laten zien. <laughs> Wacht even, ik begin even vanaf het begin. Well, oh, ik ga uit bij mezelf. En ik kijk over het water. Ik ga uit bij En een fijn deuntje van een mevrouw die ons niet meer... Club van 27, hè? Ja. Dat zeg ik, Club van 27. En jongens, het afgelopen jaar uh, zijn er een heel hoop mensen ons uh, ontvallen. Uh, waaronder Aard Staartjes. En uh, Aard, ik heb uh, Aard mogen uh, kennen. Oh ja? En, ja, ik ging heel goed met zijn zoon. Al. Ja. Met Paul, ja, Paul, ja, Paul ja. was cameraman. Leuk, jongen. Uh, mm. Met Paul heb ik vreselijk gelachen. En, uh, dus kwam, uh, we hadden hele mooie clips gemaakt. Met, met, uh, we hadden een keer een clip gemaakt met, met uh, Herman Brood. En, uh, en die was zo goed gelukt... Dat we, uh, dat we die wel aan aard durfden te laten zien. Mm. En toen was hij helemaal trots. En oh, ja? dat hebben jullie heel goed mm. gedaan. Mm. Echt, en was is een hele rustige man. Ik vond het zo grappig. Ja. Hij, was niet, ja. hij was niet makkelijk, hoor, Aard. Hij was zeker niet makkelijk. Was het een echt een kindervriend of niet? Nee. Joop Dodder, Joop, nee, Joop namelijk de voormalige Zwierwertje, ook niet. Nee, nee maar, maar, maar hoe heet het ook niet, Aard. Nee, nee de, meeste, de meeste kindervrienden die haten kinderen ja, was, van dat, van ja. Basie van Basie Adia, en die vindt... Dat, die vindt dat ook verschrikkelijk, die koters. Hoe ja. is het mogelijk? Moeten die mensen een verschrikkelijk beroep hebben gehad dan? Ik heb er een, een stukje over uh, meneer Aard geschreven. Uh -huh. Oké. Okay. Uh, ja. Ja. ja. Ja. dat Kan dat, kosten? Ja, dat wordt nog maar. Je ja. ja, ja. zegt het over meneer Aard. Het heet het, Broer in Kuil, heet het stukje. Over meneer Aard. Mijn vader groeide op in het vooroorlogse Amsterdam-Noord. In Nieuwe Dammerdijk, om precies te zijn. Ik hoorde graag en vaak de verhalen over Nieuwe Dam, Holy Sloot en Durgedam. De oude doosverhalen over Rotterdam op straat. De bijnaam van mijn vader was Donderjantje. Hij zit ooit in een knekelhuis of vond de schekel op een stok in het bloembed voor de school. Dat was natuurlijk geen succes. Verse hondenpoep, inpakken in een krant en dan branden het bij willekeurige buren voor de deur neerleggen. Dat was ook succesverzekerd. Die grap heb ik in dank aanvaard en uiteindelijk geperfectioneerd. Het werd vooral een classic bij de koster van de Zandvoortse kerk, Pieter Hond. Die op zijn leren huismontoffels keer op keer in de vlammende kak ging staan. Met dank aan mijn vader, zo geef ik nog eens wat door. Mijn kinderen mogen vooral geen gele sneeuw eten, ook een handige tip. Maar werd in ieder geval ook gewoon gevoetbald... op een trapveldje in de buurt van Vliegenbos. Jan Stuy haalde dan zijn jeugdvriendje Ben op... om samen te gaan ballen. Dat mocht van Bens moeder onder één voorwaarde. Ben was namelijk een tien jaar jonger broertje... waar hij op moest passen. Die kregen mijn vader en Ben steeds als cadeautje mee. Maar het ventje deed natuurlijk niet wat er van werd verlangd. Opzitten en pootjes geven. Sterker nog, de kleuter rende steeds weg... en werd het dus een hinderlijke onderbreking... van wat een leuk potje voetbal moest worden. Daar vonden mijn vader en broer Ben een oplossing voor. Met een schep groeven de heren een kuil die zo diep was... dat het vervelende broertje er niet uit kon klimmen. En terwijl zij het tegen een bal trapte... hoorden ze het broertje in de achtergrond jengelen vanuit de kuil. Jaren later maakte mijn vader de grap... dat het ventje er ongetwijfeld een hekel aan andere kinderen... maar zeker claustrofobie aan het overgehouden. Gelukkig viel het mee. De oudere broer Ben sprak hij later nog eens. Dat werd een beroemd Olympisch zeiler. De jengelende broertje zag mijn vader alleen nog terug op televisie... als de ultieme kindervriend. En dan vertelde hij mij het verhaal van het ventje in de kuil. Het kleine broertje na een tragisch ongeval, helaas vertrokken naar een ander veldje. Misschien is een balletje, een keten trappen. Wie weet? Een geweldig artiest zal worden gemist. Meneer Aard staartjes. Ah, de ja. de, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, een ja, hele anekdote. Ja. Maar jij zegt het wel. Dus in dit ja. geval gaat nou meneer Mijn vader stopte meneer Aard in een kuil opnieuw dan. <lacht> ja nee ja laat maar horen ja. ja nou ja Zij is omstaan? ja ja nee ja, bijna bijna goedemorgen Zandvoort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 Mooi werkje. Ja, dat ja. ja, vind je toch mooi? Ja. Filmmuziek ook nog geweest te hebben bij de film 0605 van Theo van Gogh. Oké, okay, ja. Ja, dat weet ik ook weer. Dus, uh... Wat ik ook een mooi werkje vond. Ja, mm -hmm. jongens. Nou, verdel. Vorige week kreeg ik uh, tot mijn grote vreugde... een heel mooi boek in de bus... in verband met het 50-jarig ja. ja, het genootspap. Ik heb hem ook gekregen. Ja, ja hoort ja. zegt het voort. Hoort zegt ja. het voort. Zo geweldig. Arie dus Koper. Helemaal voor mensen van onze leeftijd. Ja. Zo veel Engels. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Hey, kan, kan, kan, kan je hem ook loskopen, Ja, Weet je dat? Weet ik niet. Uh, maar ik weet wel dat... Uh, ik denk bij de Bruna dat hij gewoon daar dat, wel, uh, dat, zou, dat zou kunnen, want het is uh, best wel een... Uh, uh, ze hebben er wel wat werk aan. Absoluut. Ja, prachtig gewoon heel mooi uit. Ik denk, ja, wat ligt ja. er op mijn deurmat? Ja. En ik uh, rus, ruk is hem is over. Het van de klinken? Nee, ja, de klink ja, is, is gewoon het, het cluborgaan van, uh, van de genootschap Oudste Antwoord. Ja, ja. Maar dit is speciaal, omdat het 50 jaar bestaat. Uh, Arie Koper, die heeft daar iets over verteld. In, uh... Nou, mijn vader heeft uh, uh, heel onderzoek gedaan. Uh, Tino? en <laughs> ja. uh, Dat klinkt niet fijn, hoor. <laughs> ik denk dat er geen ik, ga jij om je boot erom met we zitten hier namelijk met een microfoon met een, met een -zakje plastic, plastic zakje eromheen ja, en zullen. Tino denkt dat ik het zakje even aan, aan, aan ik aandouwen. dacht dat er een boterham met is zat. het ja, heeft uh, een dikke, maar, uh, dikke uh, ja, we hadden het toch even over dat boek maar goed ja. Ja. stond Ger uh, loogman Senior Doode. daar ook niet ja mijn ja, ja, ja, vader stond het er op. zelfs in ja ja ja over dode mensen nou ja, die doden niet zo de van nodig. Goed Nee, Maar uh, wie ook overleden is, dat is uh, Ok van Batenburg. Ja! Ok. Ja, de uitvinder van de nieuwjaarsduik hier in Zandvoort. Ja, is antwoord, ja. En het is, ja. ja, hij is er gewoon mee begonnen. Hij is dus dus de afgelopen uh, week overleden op een Meacht, acht jaar jaar leeftijd. Hij heeft uh, uh, maar, laatste maar, laatste de laatste Nieuwjaarsduik heeft nu besloten dat het als de Ok van Batenburg Nieuwjaarsduik wordt lezen. Ja. Ja, hij was goed. de eerste die het deed. Hij was, uh, hij was uh, zwemleraar in Haarlem. De zwemclub. Ja. geloof ik. Ja. Daar heeft hij gezeten. En, en uh, hij, uh, hij was hij begon op 1 januari, in 19 en wat de staat van, alle duiken was hij in de strenge wind van 63 de meest memorabele. <lacht> ja, vind ja, ja, ja, yeah. ja. ja, ik. Ik denk dat het levensgevaarlijk was om te duiken. Niet alleen omdat je door de kou bevangen kon worden zeewaterkoud technisch, ja? maar meer door het ijs. De zee was ja, ik... bevroren. Ik kan me zo goed herinneren. Weet jij het nog? De helft van het Noord. Nee, want ik ben van 62. Jij weet het wel. Nee, ik nee. weet het wel. wel we erin, ja. ik, ik, ik steek even mijn vinger op, want we hebben het toch over die nieuwjaarsduik. Jij hebt het ook, het, ook uh, niet want, want, want ja, daarop inhakend. Uh, je moet nu, als je je nieuwjaarsduik dan moet je in een blik uh, water ja, een blik, over je gooien. Een gooi. blik van UNO's overtrekken. Ja, precies. Dat gaat helemaal nergens over. Uh, leuk bedacht. Ja, ja. leuk bedacht. Ja. Ja. Maar als blikken konden doden? Ja, voelt ik je kan ook gewoon op een ander moment gewoon even de zee herinneren. Ja. ja. ja. ja. En de Blik, vet, uh, maar wie er ook is overleden flowing. is, jongens? Yeah. No. Sean Connery. Uh, Sean Connery. Ja. Sean Connery. Ja. Sean Connery. Ja. ja, Sean Connery. 90 jaar geworden. Wie vond jij de echte bond? De beste ja, bond? Connery. Ja. Ja? ja? vond ik wel de echte bond. Nou. Ik Simon temper vond ik ook wel briljant, ja, hoor. maar hij was ook okay, Je bedoelt trots Roger Moore. Moore. Ja, zo, Roger, ja, Moore. Ja, Roger Moore, ja, Hij speelde natuurlijk. ook samen met Ja, ja, ja. Uh, Roger, Roger Moore. Of er wat blijft hangen. Maar ja. nee, de kop van die Connery vond ik zo goed. Ja. Die was echt een, enorme. Maar Roger enorm. Moore had een beetje zo'n stoere, zo geldkop had, altijd. ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. Maar Mark Connery heeft uh, niet alleen uh, James Bond films goed vertolkt. Ik, uh, ik heb ook andere films waar die uh, toch ook ja. heel goed uit de verf is uh, ja. gekomen, hoor. Want ja. Hij is gewoon een en, goede acteur geweest. En Bram, hè? Ja, Bram. Ja, dat is niet zo lang heeft. geleden. Bram nee, van de Vlucht. Nee, Bram van, van de Vlucht. Sinterklaas. <laughs> Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas. Ja. Ah, dat is wel ja, ja. En, uh, nee. en ook door, door corona. Dus dat is ja. ook wel heel sneu. Ja, hij was er nee. bang voor zelfs. Ja. Ja, hij heeft dat uh, nog uitgesproken. Er was ook nog een moment, lieten ze horen op de radio. Uh, want hij was nog ergens de gast uh, geweest bij, bij RTL. Ja, ja. En uh, daar, uh, daar, nou, daar was hij ook weer fenomenaal opdreef, vond ik. In hij, hij nam het, ik heb een paar keer een programma... met hem gemaakt bij Bram van de Vlucht. Uiteraard ja. als Sini Maar uh, hij nam het heel serieus. Ja. Dat wil zeggen, ik zal nooit vergeten... hij had een, een andere meiter, een soort werkmeiter. Ja. En dat ik zeg, nou, misschien moet je ook eentje... waar je mee uit kunt gaan, ja. de zogenaamde uitmijter. Uh, <laughs> mag, ik die, waarom, zei, dat, mag ik die lenen Maar die man, wat ik wel heel bijzonder vond, dat is een goed acteur natuurlijk. Maar hij, hij nam die rol van Sinterklaas los, omdat het best wel veel geld opleverde als, als acteur. De acteurs hebben beloofd dat maar niet zo heel breed natuurlijk. Dit was een heel goede bron de, Maar hij, nam, hij sprak over Sinterklaas in de derde persoon. Hij. Ja, ja, ja. Uh, hij, ja hij, wil Sinterklaas. En zei hij: van ik zeg: als dat, dat, nee, dat doet Sinterklaas niet. Ja, maar is wel heel bijzonder dat iemand de rol zo serieus En hij vond zichzelf natuurlijk ook de enige echte Sinterklaas. Ja, dat was er wel. Er was er nog één. Er was er voor nog. Adrie van Oorschot vond ik ook wel een hele... Die was wat statig. Ja, maar die was in zwart-wit. Maar goed, maar het was wel goed. Wat denk je van Geeloog, man? Ja, maar dat was de vrolijkste dat is dat voor de klas Klaas. Was wel... V-Tim hebben we dat nog. Was ik Zwarte Piet? ja bij Fetim altijd elk jaar die... Ja, die, die, die, ja geweldig. Nou, oom, daar heb ik nog <laughs> wat Bram, over, uh, meneer Loogman-junior. Uh, want uh, er was ooit oh, nog eens geweldig. een kinderkin... Dat, beste, uh, dat, je bij Sinterklaas, uh, dat jullie op pad zijn gegaan. En dat de oude Loogman daar op een gegeven moment... Ja, dat is de knofpiet... De knofpiet. De knofpiet. Ja, Toen had jij, uh, had jij uh, als, als, als Piet... Had oh, dat je je een de beetje... avond tevoren had jij <laughs> geloof ja, iets ge, getafeld... met heel veel knoflook. Hè. De knofpiet. Toen werd, werd er de knofpiet uh, genoemd. Dus, dat was een beetje windig. Ah, <laughs> ja, Piet. Ja. Nou. Ja, de knofpiet. Het u goed goed, goed gevoel nee, ja. nee, ja. die goed kinderen kwamen wel. niet in ja. ieder geval uh, dat uh, in ieder geval kinder. wel ja. en tegenwoordig kan je net veel knoflook nemen als je wil. met al die mondkapjes want dan uh, ja. blijft in het mondkapje hangen ja, die dan die dan je je mondkapje moet dan negen aan de tanden niet je kan alleen mondkapje mee. één keer gebruiken ik had dus bij, uh, bij Patrick Zemermin. ja en uh, zoals te doen, gebruikelijk bijna elke dag, een haringje op. Ach! Ja. Om vervolgens uh, een uur of wat later mijn mondkapje weer op te zetten, omdat ik ergens naar binnen ging. En ik, verdamme. Ga je ook lekker gebruiken? Ja, ja. Maar je hebt een haring aan de boulevard, hè? Ja, bij Arie Guit ook. Ja? En ook op de boulevard. Oh, er niet. Dan smijt je ja. echt speciaal voor je van de sneeuw, ja. Want ja, ja. ik haal over het ik... algemeen geen haring aan de boulevard hoor. Dat is mijn... Nee, kijk, de meeste liggen nee, nee, ja, er al. Maar de meeste haring is gewoon toeristenharing. Ja. Ja. Ja. Maar haal Meest... jij hem weg uit? Zeker. Ja. Aria, ja, ja, ja. En als ze, als ze hem echt voor me snijden, maar ik vind over het algemeen vind ik de meeste haring aan de boulevard in zijn algemeenheid, oh, generale, vind ik hem iets wat ze papperig. Ze moeten er niet slot... aan een dag liggen. Nee. Nee. nee, maar dat doet dat die haring niet. Als die nu kun je als eigenlijk... ze nu gaan snijden voor je, dan kunnen ze ook wel even rijden. Ze moeten eigenlijk gewoon zwemmen. Zwemmen moeten ze. Toch? En dat is ja, natuurlijk, toch? ja, daar is het ja. op begonnen. Maar gezwommen hebben ze al. Dus dat ja, staat. dat is ja. waar. Maar je daar hebt ook je een, hebt een hele goede weg. haringkraam. Nou? Die bij het. Frans uh, Nee, bij het uh, AMC. Er staat is er ook eentje. Oké, okay, die ken ik niet. Die ken ik ook niet, want daar komen wij nooit. Nee, Dan verwacht je bij een ziekenhuis buiten een onwaarschijnlijk goede haringkraam. Uh, ja, goed is uh, dus dat? Um, hebben jullie overigens de, ja. moet er een plaatje draaien? Voor? Nee nee, want ik heb uh, het is half elf. We oh, hebben Hans Kom, uh, Botman ik. natuurlijk aan de telefoon. Anders Botman zelf. Het is half elf. Slogan van het jaar even met jullie doornemen. de schaamnaam? Heb je natuurlijk. Maar je hebt ook de slechtste slogan van het jaar. Uh, okay. Slechte slogan. Slechte slogan. Ja, laten horen. Nee, en Rot, weet je wel dat soort. Remjirot. En dit jaar uh, okay. is. Wat, een uh, di organisatie uit Vlaanderen heeft gewonnen. Ja. Uh, ook, en de slogan was: hij vast, laat je poesje knippen voor ze begint te wippen. <laughs> Dat is de slogan van een di organisatie uit België. Maar ja, ik... goede runner-up, ja? is de dakgrote renovatiespecialist. Oh, mijn God. Oh my god. Oh my god. Oh my god. <laughs> oh my god. Ja. Dat vind ik ook wel goed, toch? Ja. En de supermarktketen Lidl, die werd, uh, werd derde helaas. Je hebt brons gehaald, maar <laughs> die hebt natuurlijk heel goed fruit. Geef elkaar de pruimte. Ja. Ja. Dat vind ja. ik ja. ook uh, ja. Ja. goed. En tot slot, buitenmededeling was uh, van Rennie, de, de, de oh. maag. Uh, ja. Ja. Liefde ja. maakt blind, maar je, neus, maar je neus ruikt nog steeds een wind. <laughs> en uh, de kaaswinkel van de mannen van kaas, tot slot, met kaas uit de Jordaan ga je als een banaan. Nou ja, ik, uh, ja, ja. ik had het zelf niet willen bedenken, maar uh, nee, nee, ik ben wel nee, nee. blij. Hans, heb jij ook een slogan van, ja. uh, van dit jaar? Dan een goede doe, sportslogan? Doe niet zo bad, man. Ja. Ik hoorde er wel een paar aardige voorbij komen, maar die, <laughs> ja. in, uh, uh -huh. die is niet zo leuk, is Niet zo leuk als die jullie net brachten. Goedemorgen, Hans. Uh, goedemorgen, jongens. Goedemorgen, Hans. Ja. wel, alles wel ja alles wel en, uh, ja we hebben natuurlijk geen uh, Grand Prix gehad hè afgelopen weekend nee, nee maar dat is wel wat te melden denk ik uit het ja, Formule 1 dag Hans we <laughs> <laughs> nog geen uh, Formule 1 doen dat maakt mij niet uit hoor. maar er is dus genoeg te melden want uh, ja, er is nog geen race geweest maar het druppelt allemaal nog lekker door hoe moet ik zeggen ja wat dan uh, we kennen Nikita Nikita Mazepin die ja die kennen ja, ja ja die dat... jongen die dat meisje op de achterbank had Ja, bestast. ja het waren waarschijnlijk twee hele leuke dagen voor hem bij Haas. Want uh, de kans is heel groot dat hij uh, gewoon uh, niet van start gaat uh, in maart. Meen je dat? De sponsors, ja, de sponsors, de Amerikaanse sponsors willen niet geassocieerd worden met deze, met deze jongen. En uh, de <lacht> kans is groot dat hij gewoon niet, niet gaat rijden, ondanks de, al die miljarden van zijn vader. En uh, ja, ze hebben dat geld eigenlijk wel nodig natuurlijk. Maar goed... Uh, ik denk als uh, fietsje Poli hem gaat opvolgen dat er Zuid-Amerikaans geld uh, ja, ja, ja. uh, loskomt. Uh. Mooie naam, opa die, die wereldkampioen is ja. Ja. Samen met Schumacher, nou, dan heb je een mooie, mooie line-up, denk ik. Ja. Uh, nou ja, goed, verder hebben we natuurlijk de, de, de, de FBI Prize giving ceremony gehad in Monaco. En dat is ieder jaar, ik ben er één keer geweest in de tijd dat Schumacher nog alles won. In een of andere geweldige kasteelzaal in Monaco. En uh, toen werd, uh, werden de prijs uitgereikt door Rowan Atkinson, Mr. Bean. En dat, dat was wel uh, heel apart, moet ik zeggen. Daar hebt er nog uh, een bestekset over gehad, heb ik gehoord. Een bestekset. <laughs> bestek ik hoorde dat jij een bestekset had over. Dat je dat bestek had meegenomen bij die. Nou, ik ga niet eens uh, zeggen wat ik allemaal. Uh, <laughs> lukt. Als ik jouw boekje lees, dan denk ik ook wel dat je het een en ander. Ik ben, ook, ik ben niet gestopt met het stelen van een snoepje op een hoofdkussen hoor. <laughs> maar goed, uh, daar werden ook de prijzen uitgeraakt voor de snelste pitstop afgelopen jaar. Mm. 1,86 seconden. wielen uh, veranderen. Uh, Niet normale. Ja, in Rusland was dat gebeurd bij Verstappen. En uh, uh, ze hadden 9 van de 10 snelste pitstops. En in de top 10 stond nog één andere. We, weet jij, jij wel, Ger? Wat zeg je? Er stond in uh, de top 10 van de snelste pitstops, hè. er waren er 9 van Red Bull, ja. maar er was er 1 van een ander team. Van, van McLaren? Nee, Williams. Okay. Oh, echt? Met 2 seconden, ja, niet te geloven. hè? Hm. o. Oh. Ja, nou ja, goed. Uh, echt? Onvoorstelbaar snel, hè? Zij dus mijn, mijn snel in. Goede, in mijn goede tijd kon ik in 1,9 seconden wel een haarbandje bandje losmaken. Maar ik weet niet of dat ook telt. <laughs> ja, klopt. ja. Maar dan, dan verwisselde hij ook nog een accu even. En zo. Ja, dus. <laughs> <laughs> We moeten, uh, Hamilton heeft een, uh, of Gaart, uh, waarschijnlijk nog voor de kerst een drie jaar contract tekenen bij Mercedes. Uh, 44 miljoen euro per jaar. Dus, uh, nou ja, die... Nou ja, was... komt er wel uit. We die moeten die allemaal inleveren, Hans. Ja, vind ik wel, ja, vind ik wel, hoor. Van de eerste 44 miljoen kan je niks zeggen. Nee, nee van de eerste 34 Jongen, Jong heeft ook kosten, hè? <laughs> Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nee, Perez gaat bij Red Bull rijden, dat is ook bekend. Ja, dat is bekend, ja. Peres rijden, dat is voor die jongen. Goeie keus. Het, uh, ja, zal Verstappen nou nerveus worden van die Perez Ja, nou, nee nou, denk dat niet. denk ik niet, dat denk ik niet. Maar is dat is, is dan een, een beetje hetzelfde als Schumacher en Baricello in die tijd? Ja, Giro van der Garde zei van wel, maar ik verwacht dat eigenlijk ook niet hoor. Nee. Hij is zo niet zo goed in de, in de kwalificatie, wel in de race, goede race, een goede... Mm -hmm. Dus uh, we gaan het zien. Hebben jullie Whatever It Takes gezien? Ja. Nee. Wat? Ja? Oh, van Verstappen? Nee, die nee oh, je bedoelt uh, van, van Max Verstappen bij Siglo, ja. hè? Dat, dat, dat verhaal. Mooi, Mooie documentaire. Over oh, Max Verstappen, ja. Ik heb hem uh, gezien op. Uh, wat was het? Fox Sport uh, werd hij gewoon Op Siglo. Op Siglo uh, inderdaad. Ja. En dat was uh, ja, best een aardige documentaire, hoor. Ja, absoluut als jullie hem nog terug kunnen zien, zeker. Een dron, je ziet een dronken verstappen, die uh, zijn sleutel niet, een sleutelgolf kan krijgen. Ja. oh echt. Maar hij is hier, in, uh, in het sportcafé. Is die ook uh, weggedragen, volgens mij om half vijf s'nachts nachts een keer, hè? Is ja, het zo? Ja, ja, ja, ja. Het stond je ook op de bar te dansen. Ja. En we zien een huilende Jos verstappen, he, als, uh, als je uh, voor de televisie zit te kijken ja. naar zijn eigen zoon, dat is wel leuk. Nou, goed. Uh, uh, we krijgen natuurlijk uh, in 2021, waarschijnlijk met al die races, nog wel te maken met die corona-toestanden. Uh, uh, Jean Tot, de voorzitter van de FIA, die heeft zelfs uh, gezegd dat het niet ondenkbaar is dat er toch races verschoven moeten worden in het eerste helft van 2021. Dus dat moeten we even uh, afwachten. Uh, yeah, wat het allemaal gaat worden. Gelukkig zit Fran dan uh, in, uh, in september pas. Ja, en dan zal het er wel een klein maar. beetje voorbij worden, hè? Ik mag ja. hopen. Hans, en heb je wordt niet meer gereden, maar we hebben het er best wel over. Heb je ook nog iets anders? Onderwaterhockey, hockey, snel nou, ik, heb nog, ik heb nog één dingetje in de, in de uh, uh, autosport, dat is uh, René Lammers. Jullie kennen hem? Ja, daar ja. staan we van. Nou, die heeft afgelopen weekend uh, gereden. Nou, nee, niet de afgelopen weekend ervoor, uh, de Trofeo Ayrton Senna in Napels. 38 deelnemers, hè? allemaal jongetjes van uh, 10, 11, 12 jaar. Mm -hmm. En uh, de eerste vijf uh, waren binnen 0,1 seconde. Dat was een hele spannende race natuurlijk. En uh, hij is tweede geworden achter uh, Tiziano Monza uit Singapore. Die, oh, die. was Goede naam voor een racer, Monza. Ja, <laughs> ja. Tiziano Monza uit Singapore. Nou, dat, dat moet ook een groter worden. <coughs> Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Voor de rest de waterhockey kan ik nog... Op... Nee, dat, nee, dat... Gaat, is iets afgelast hè, hebben gehoord. Dat is wel onder water, nee dat komt. <laughs> maar um, ja, voor de rest heb ik eigenlijk uh, op dit moment weinig. Ja, we moeten maar even kijken wat we de komende tijd gaan doen. Kijk, voetbal is er ook uh, natuurlijk. Maar uh, ja, iedereen gaat nu even... Kutse In En uh, ja, ik, ik wens jullie een enorm een fijn kerstfeest. En ook uh, goed 2041 mannen. Ja, blijf. Ja, Thanks. Van hetzelfde en uh, maak er wat moois van. Ja, die mensen hebben we in ieder geval binnen. Ja, we gaan het proberen hè, natuurlijk. Dus uh, ja, we moeten maar afwachten hoe het allemaal loopt. Nou, wij komen elkaar nog wel tegen. Uh, die kans is vrij groot, ja. Met mondkapje. En, uh, Met mondkapje. We en We jullie allebei beter, beter trouwens hoor. Ja, er zit ook nu een... Er zitten... Zit uh, uh, hoe heet het? Uh, de, de, de, de sigaretten zijn afgedekt hè nu? Ja, heb ik gezien, er zitten ruikjes voor. Ja, dus kunnen jullie het werk gesprek gewoon buiten de uitzending houden. Ja, ja. ja dat dus kunnen jullie ook. Ja. Goed, ja. laten we dan ja. maar gewoon even een stuk muziek, ja. muziek draaien. Ja, ja. Ja. ja, zullen we dat dan maar ja. doen? Ja, een beetje smeren. Hoi. Dag, alles. Here we are. Het lijkt me Maar het was lang ago, Jane, het was lovely, she was queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, And the secrets that we share The mountains that we move Caught like a wildfire out of control Till there was nothing left to burn and nothing left to prove 77, volgens mij uit mijn hoofd. Wie is dit? Chris Bob Sieger. Oh, oh Bob Chris Ria. Bob Ria. Ja, Bob ook, ja. Nee. Ja, mocht, we waren mocht, in de war. Mocht Chris ja. willen. Mocht Chris ja, nou ja, Die ja, zit ja. nog steeds in zijn auto. Uh, Drijving van voor, Chris, Drijving ja. voor ja. We hebben net de hele familie Ria doorgenomen. <laughs> ja, <laughs> ja grote familie. Grote <laughs> familie, ja. wat heet. En wie, wie is de grootste dan? Dat is Ma. Nee, nee, Je hebt Jozef en Maria. <laughs> ja. Dan heb je Gran Canaria. Ja. Ria. Ria ja. Ja. En Progeria, dus de oude Progeria, ja. Progeria. Progeria, ja. De, de, de ja. De oude nou, uh, ja. over Jozef Maria gesproken. Ik heb hem ooit een concierge meegemaakt op de Mavo. Hier aan het spoor. Die ja. heette gewoon ook echt Jozef Maria aan zijn, in zijn voornaam. Bluis. Ome Joop. Ome Joop. Joop, ja. Ik heet ook bij Ja, ik, ik, ik, ik ja. heet ja. ook Maria, Ria, jongens. Wat? Jij ook? Gerardus Alphonsus Maria. Ja. Maar hoe wil je dat die aanspreken, Ger? Oh, Maria. Maria, dat is Ga ik maar een laken voor je halen. Maar de achternaam is natuurlijk Loogman. En volgens mij hebben we nog een ja, Nee, het is niet gelukt. Hij heeft een voicemail erop staan. Wat een lakke dekkel zeg. Het feest gaat niet door. Nou, gaan we het straks nog een keer proberen? Ja, vertel. Nou ja, ik weet niet. Misschien moeten we een, weer een, een klein verkleinen. Uh, oh ja, Frank, jij zit uh, natuurlijk, je bent 40 jaar heb je in de luchtvaart gezeten. 43, meer dan 43 jaar zelf. Meer dan 43 ja, jaar dan dan de in de, de luchtvaart. 40, Applaus. Ja. Ja. Ze noemen hem ook Frank Fokker. Ja. Dus, uh... Uh, ja, maar jij zei altijd dat uh, Russische maatschappijen... dat vond je altijd een beetje enger. Dat, ja. zou zeggen, dat was niet altijd best onderaan. Ja. Er is één maatschappij... De Pobeda, ik weet niet of je die kent. De Pobeda. De Pobeda, nee. dat is een Russische maatschappij. Er is een, uh, een piloot. Uh, de, de directeur is weggestuurd. Uh, of, uh, die had namelijk een vlucht van Moskou naar Jekaterinburg. Mm -hmm. En die heeft een geintje uitgehaald... waardoor hij eruit vloog. De directie. Weet je wat ze gedaan hebben? No. You don't know? I don't know. You don't know? I don't know. know. Uh, you know, no. I don't know. Deze man heeft, Delhi. Deze, ah, <laughs> van Delhi? Deze, deze piloot... die had waarschijnlijk een weddenschap met iemand... die heeft zeg maar in de lucht heeft hij een tekening gemaakt. Dus hij is een patroon gaan vliegen ja, ja. van een penis. Dus hij heeft een penis met twee ballen gevlogen... in de lucht uh, als grapje. En toen is het toen pas geland. <coughs> yeah. Ja, Ik moet erop ja. lachen. Ja. Het kost hem wel een nou Ja, logisch, ja. We, gaan, we gaan natuurlijk geen luchttekeningen nee. maken... met spiertuigen van penissen. Dat nee. De, uh, nee, een van de beroemde vluchten waar... Ze vroeg of ik mee wilde naar Moskou om een zending uh, Platina uh, daar uh, logistiek uh, voor te bereiden. En te zorgen dat die ook daadwerkelijk ging vliegen. Ja. En ook daadwerkelijk op Schiphol zou landen. Mm -hmm. Ik zei nou, dat doe ik dus niet. Want ik ga niet in zo'n oude Iljusin. Maar zitten. moest je er als begeleider, als, niet als bewaker? Nee, nee, nee. Om te kijken of alles uh, goed gaat. Maar ik had een maat. En die springt ook uh, van uh, Sharatelle van Brugge af. En dat soort dingen. Die vond het allemaal prachtig. Dus die ging mee. Maar uh, die zei later bij aankomst uh, op Schiphol. Dat had niet iets voor jou geweest, uh, Paar. Ja, maar jij bent dus sowieso een beetje bangig dan, toch? Ja. Nou, ik vind, uh, weet je, als Wat God, zei je? ben je niet goed bij je plaatje uh, Als God uh, <laughs> had gewild dat we konden vliegen hadden wel vleugels gehad. Dus dat prima nou, over vliegen was. gesproken. Nee, ik, uh, maar dat was, ja, ik kan het hele verhaal wel vertellen, maar dan hebben we misschien uh, te weinig uitzendingen. Nee, ik heb ja, wel okay. gehoord dat jij wel dat er s'nachts vlagvliegtuigen vlachtvlieg, van, uh, van die Toepeles, dat piloten met z'n twee aan de stuurknuppel gingen. Ja, nou, dat, dat was dus die rit. Ja. Want die gingen dus, moet je je voorstellen, zo'n oude Ilu sing. En de Dexron 2, die zeker overal uit de vleugels van de hydraulische systemen. De banden, daar kwam het canvas doorheen. Daar zit voorin een oude, want allemaal oude gevechtsvliegtuig. In de geschutskoepel zit een vent met een half rendier aan... En een stapel oude kranten voor Dat is <lacht> dus de navigator. neem je een eerste officier en een tweede officier... die alle twee dus onderweg bleken te eten uit een iets wat scharg papieren zakje... met een niet nader te definiëren maaltijd erin... Verschillend alle twee, omdat er één ziek wordt. Hè. En dan zat er nog een, uh, een boordwerktuigkundige. Die had aan de wodka de waarschijnlijk. BWK, ja, waarschijnlijk wel. Allemaal. Maar op een gegeven moment, uh, halverwege de rit, uh, viel er één torretje uit. Torretje. Toen moest al de, de tweede officier worden wakker geschud. En toen uh, moesten ze met z'n tweeën proberen met de BWK om dat torretje weer aan, aan de praat te krijgen. de kist een beetje in model te houden. Nou, op een gegeven moment een torretje weer aan de praat. Weer een beetje hoogte gewonnen. En op een gegeven moment begon het al heel erg te stinken. En toen hebben ze weer een andere hoogte aangevraagd. Toen gingen ze even achterkijken in het vrachtruim. Waar alle platina lag. Trouwens, de bemanning. Niemand, de piloot, niemand mocht weten dat dat platina was. Want anders waren ze misschien ergens bij hoeveel laken afgevallen. <lacht> dus dat was wel grappig. En een andere hoogte aangevraagd. Alleen het voorste deel was drukkabine. Achterste deel niet. Dus even kijken achter. En dan bleken dus de brandstofleiding gewoon met een soort... Ja, uh, de Van Rene, Autoparts oh, waterslang oh, oh. aan elkaar te zijn geput. En die lekte. Dus al die kerosine was al over de kisten, de plaatje naarheen <laughs> Dat was spekglad. bij aankomst van Schiphol. Ik zeg wat is hier gebeurd, man. Maar goed, er werd even een beetje aangedraaid. En, uh, en door. En door weer een andere hoogte. En in de approach bij Schiphol viel het ene torretje toch weer uit. Nou, dan hebben ze dus echt alle zeilen moeten bijzetten om. Het kist toch aan de grond? Ja, op één motor landen kan, maar nu moet wel ja, een maar bij je die, hangen. Die zijn maar dat die, het... die gasten mogen landen dan. Ja. Nou, dat Ik was zie... dan de laatste keer voor dat toestel in ja? ieder geval. Die moesten ja. meteen doorlopen naar de RLD. Die kregen dan een print en alles. Ah, je, je, je wil af en toe ook gewoon niet weten wat er boven ons hoofd <laughs> s'nachts op schip al landt, wordt. Nou, de, de Belmarom kan iedereen zich nog herinneren. Ja. En daarvan uh, werd toen in de media bericht dat ze eigenlijk, uh, daar waren wat. Uh, ze hadden geen idee wat er allemaal aan boord zat. Want nee, De papieren waren nog niet gevonden, nou, geloof mij nou. Ja. Er heeft een pak bagger ingezeten in die kist... Dat is echt die zijn weerga niet kent. Ja. Dus, maar goed, daar hebben dus nog nu mensen de medische gevolgen van. Ja. Meen je dat? Ja. Ja. Ja, ja, nou, ja. ja. Maar jij had nog jij had wat. Ja, heer. ik had nog wat. Want er is een, een, een, een, een man in Brazilië was een documentairemaker. En die, uh, die was met zijn uh, vliegtuig uh, op 610 meter hoogte... Uh, was hij aan het draaien. En uh, op een gegeven moment viel, viel ze iPhone 6 uit, het, uh, uit zijn zak. En, uh, en die, uh, die zijn ze gaan zoeken. En uiteindelijk hebben ze hem gevonden en dat deed het nog. Echt waar? Ja. ja. Zo. Goed, hè? Ja, en heb ik ook nog iets ja. met uh, vliegen te maken? Want we kennen een vleugellammenspits. maar we kennen ook een Vleugellamme um, passagier. Want die uh, dachten uh, ook even mee te kunnen liften op een vliegtuig. En die is uh, op een vleugel van een Amerikaans vliegtuig oh, ja. uh, terechtgekomen. Dus ik weet niet. Maar het maar was, was gewoon een idioot. Ja, dus, ja. Ik heb het filmpje gezien. Ja, het ja, ja. Ja, ja. We gaan nou ja. maar even naar. <laughs> hey, Doe iets met, ja. we iets met een, we een luchtvaartnummer misschien. Ja, ik ja. heb ja. echt. Oh, ja, maar ja, die heb ik niet gehad Heb jij een luchtvaartnummer? Jefferson Airplane? Jefferson Nee, dit is echt... De vlieger van André Haasen. Dit is de vlieger van André Haasen. Maar dan in het Engels. Ja, de ja, flyer. Voor wat het waard is. Something yeah. happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware. Think it's time we stop Children, what's that sound? Everybody look what's going down There's battle lines being drawn Nobody's right if everybody's wrong Young people speak in their minds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 Singing songs and a carry signs Mostly say hooray for our side It's time we stop Hey, what's that sound? Everybody look what's going down Paranoia strikes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 Ja, Buffalo-Springfield, jongens. Weet je nog? Oh, ja. Dat was uit de tijd dat we nog, uh, nou ja, dat we nog met z'n allen in een café zaten. Ik zeg dat. Ja, ja ik doe een binnen anderhalve noem. meter om? De, de, de genomen bijvoorbeeld. De genoom, ja. daar zaten wij altijd. Ja, dat waren mooie tijden, jongen. Ja, dat waren mooie tijden, Frank. Prachtig, ja. We hebben genoom. daar vreselijke uh, pret gehad altijd. Dat uh, kun jij wel zeggen, G. En uh, niet, niet, niet alleen doordat we een drankje namen. Nee, en daarna nog dertig. Dus, uh, 30 stuks. Nou, maar die laatste 30 drankjes kun je, ja, niks, van kun je niks van zeggen. Ja, nee, dus een beetje inlijnd is gemutseld. Maar dat dus. was wel, uh, wel mooi, die avonden in de Genoom. En uh, Wilfred uh, Taters, de toenmalige uit de Baterd, hmm. die verzinde altijd wel iets om zijn uh, licht beschonken jeugd uh, bezig te houden, zodat er niet al te veel rottigheid werd. Ja, en die stond er samen van. met Rens, die nu de bloemen verkoopt bij de Hema. Ja. ja. Oh. ja. Rens, al Rens, alletjes. Ja, ja. De familie Al. Ja, ja. ja, Rens, Rens was. Uh, uh, hier achter zijn, hebben ze gewoon. Hier ja, achter dat hebben top. ze gewoon. Oh, ja, ja, ja. Ja. Nou, je bouw. hebt uh, Kasper, Marco. Marco. Casper. Dicky. Danny. En Rens. En ben jij er ook toch al? weet ik niet. Ja? Nou, ik weet Capone. wel dat ze achter hebben gewaamd. Ja, voor de mensen die uh, denken tegenover, van... van tegenover. De TV over TV. Uh. Ja, precies, ja, ja. Nou, daar hebben ze ja. gewoon. dit ja. het ja. hoekje. Ja. Dan. Ja. Ja. Ja. Ja. Meester TV. Meester ja. TV van de kistelijke maaf. Ik even wat anders. Ja, nou. ja, Pornhub verwijdert 80% van alle video's vanwege misbruik. <hij> ja, maar, maar, maar, moet, je dan moet je even mazenpinnen ja. vragen? Ja. De bekende, bekende pornosite Pornhub heeft bijna 80% van alle video's op haar website verwijderd. Het gaat om video's die zijn opgeladen door niet geverifieerde ge ge gebruikers. Uh. zeg ik. Alleen <hijs> video's die door pornstudios uh, van, of porn. Dat hoort wel. Gert, kun je nog één keer het adres noemen? <hijs> porn. <hijs> <hijs> Overigens, dat is een goed bruggetje naar een Amerikaans echtpaar. Je moet hun zoon een betalen. Oh. een uh, zoon die was gescheiden en die trok even bij zijn ouders in enige tijd met zijn trok spulletjes. bij zijn ouders in, ja. ja trok, <lacht> maar uh, een jaar later uh, ging hij weer weg. We eigenlijk pap, mam, ik moet even bij je intrekken, weer een jaar want, uh, gescheiden, <lacht> boven we En toen, uh, toen hebben zijn ouders hebben wat weggegooid, namelijk zijn verzameling porno- en seksspeeltjes. <lacht> en nu komt het dus voor de rechter, want... Het had, zijn de verzameling had volgens deze manier niet alleen een emotionele waarde... maar het ging om zeer zeldzaam materiaal. Oh. Ik, ik weet, hij heeft namelijk een gespecificeerde lijst toegevoegd... Ja. met 1605 titels, zoals... Uh, hoogtepunt als Stiff Competition, <laughs> Pump Fiction, Juicy Sex Scandals... en 34 delen van Shot at Home ik weet niet maar er waren dus ook uh, andere voorwerpen die vermist waren nou, gloednieuwe deeldoos, zes tubes glijmiddel, zijn trouwring en een plastic tas Jeetje. vol koelkastmagneten. Dus de gewaarde van dit alles bij elkaar 28.000 Zeker. Dus daar staat de Fuckmeister Pro 5 draad op. Maar die was uit de verpakking. Ik vind het wel heel mooi. Dus intrekken, titels. Ook zo heel erg mooi. Je bent gewoon mee. Ja, maar er zitten wel heel veel. Ja, maar goed. Ik zit wel op te letten, natuurlijk. Ik snap het wel dat je ouders. Weet je wel. Mijn moeder is Ik heb nooit pornaboekjes gehad, natuurlijk. Maar mijn moeder is ook al wat weggegaan gegooid hebben. En ik bewaar alles thuis. Ja. Gooit als, als ik even de andere kant op kijk, ja. gooit mijn lief ook wel eens dingen weg. Maar ik oh. vraag me dan toch af, als je iemand als je, iemand de verzameling sigarenbandjes, uh, gooit, je dat ook niet weg? Nee, dat lijkt nee, me niet. Nee. nee, zeker niet. Het verschilt verschil Maar ja, je weet het nou. nooit. Buiten auto's. Buiten nee, auto's. Uh, verder niet. Ik ben een eenvoudig uh, geest. Ik heb verder ook niet veel nodig dan een paar acht cilinders. Ik heb ja. gewoon drie auto's <laughs> nodig voor zeven meter, maar ja. Toen ja. ik is ja. niet nodig. Nee, het is eenvoudig. Nee, verzamel ik. jij iets? Ik verzamel iets. Ja, iets. Nee? maar niks. Verzamelen? Ja, herinneringen. We verzamelen allemaal herinneringen. Nee, ja, ik, ik, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik gooi het meeste weg. Maar ja. oh, nee, ik verzamel wel. Ja? Ja, wat verzamel je? Koelkastmagneten. Mijn ijsers hangt helemaal <laughs> vol van alle plekken <laughs> waar ik ben geweest. Helemaal vol. <laughs> Oké. Okay. Uh, ik verzamel gek afgodsbeeldjes uit allerlei landen waar ik ben geweest. Ik neem wel altijd wel iets mee. Uh, mm, ja, voedschimmels uh, Heb ik er ook acht van gehad. <laughs> kalknagels ook. Kalknagels, ja. Heb je maar, die Bulgaars al? Heb de Bulgaars kalknagels. Maar heb ik vier potjes van. Kort dit. Nou, moet je toch gaan <laughs> uh, <laughs> ook. Ja, tegen de Tibetaanse kalknagels. We ja, <laughs> ja, de waarde enorm te stijgen op dit moment. Ze gaan er hoog ja. in. Ja. Oh, goed. Oh, goed. Eh, de heren zetten uh, aan... De bitcoin. Daar moet je nu in, de bitcoin. Nee, daar had je in moeten gaan. Nu niet meer, want nu is het veel te hoog. Nee, nee, nee. ze verwachten Houdt dat hij nog alles, hoger, de, de 300.000 uh, kan gaan... Uh, Meen je dat? Ja, ik heb je het verhaal gelezen ja. van die hele familie. Dus ja, mooi een, ja, is een mooi verhaal, toch? Ja. Ja. Heb je dat gezien? Ja. Nee, ik het Dat is dus een familie, die man had alles verkocht. Die had weet ik veel, een bed en breakfast, dat hij ja. in zijn huizen, auto's, alles verkocht. Dat dus heeft hij alleen maar in de bitcoin gestoken, dat geld. Ja. Ja. En ja. nu leven ze daarvan. Die hele familie leeft van, van de opbrengst van die bitcoins. Ja. Dat ja. gaat mm. zo onwaarschijnlijk omhoog gaan. Ja. Dat hij daarvan uh, kan leven. Maar dat is al heel oud eigenlijk. Hè? Want uh, pastoor van Diepen uit de Ageta-kerk is daar ooit mee begonnen. Maar het waren voor de collectenzak. Maar dat waren met bitcoins? bitcoins met een D. Oh, bitcoins. Ja. Er is een dat niet van. Ja. Kost de hond. Die kent hem niet. Die had dus een hele lange stok met een, een zwart fluwele zakje ja, ja, ja, ja, ja. dat, dat rijkte dan net het hele moest je dat ingooien. Maar ja, ja als het geld Dat het ook een Dan moest je de muntjes ingooien. Dat wist je het ervoor als je in het zakje echt wat moest gooien... Ja. maar je kon het natuurlijk ook niet maken door er vijf gulden in te stoppen... en dan vier gulden eruit te halen Dat deed je ook niet. Dus je, nee, nee, geld. je moest altijd een soort van gepast of wat je kwijt wilde. Dat ja, ja. kan moeilijk. Dat moeilijk ja, zeggen. even ben een tientje. Ja, nou het ik, moet je, ik moet je zeggen, wij namen dan stuivers mee in dubbeltjes... En dan kwam die zak langs en dan hadden ze er al bij. Ja. Zie je wel? Dus dit soort mensen. Wat ja, jij dat. En dan kochten ja. we dat sigaretten voor. voor. Ja. Ja, wonder nou dat het zo dink. druk is bij jou daar boven Van de Weg. Ja, ja, nou dat is ook eens bestaan dat soort mensen. die ja, maar ja, maar... zitten gewoon tegenover. Ja, ja. Weet je, wij, ik deed vroeger ja. met, met mijn jeugdvriend Pierre de Veer. Ik zat natuurlijk altijd in de kerk en kerk in daar boven. En mochten we boven bij het orgel zitten? We waren natuurlijk ook, weet ik, vooruit waren we twaalf. En wij ja, dat was best wel gênant. Wij spuugden naar beneden. Van boven naar beneden. dat je is ook een altijd... betere gulden eruit nou. Ja, en we zochten wel. Die moet de kaal. iemand met de kaal. Kun je, kun, je het nog even, nee, kun je het nog even bewaren, dat, dat verhaal? Dat is uh... dus eigenlijk een balkonloosje in de aangetakken. Moller! Ja, wacht, wat? We, kunnen, we, we hebben nog. Uh, ja, dat verhaal moeten we even bewaren. Want uh, het wat kerstnieuws. Nou, het kerstnieuws van 11 uur komt eraan. Dus ik uh, bedoel. Ja, die ja, die ja, die ja. Die ja moet weten. even op Het kerstnieuws staat voor de deur. Ja, het kerstnieuws staat voor de deur. Right dus uh, kijk ben. maar, hier ja, heb je zo'n gang. Zie wensen jullie allemaal fijne dagen en een voorzien.